Jasper Meijer met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Biden heeft zijn afschuw uitgesproken over het recente politiegeweld in de stad Memphis. Op beelden die gisteren zijn vrijgegeven is te zien hoe een zwarte man van 29 door vijf agenten, die ook zwart zijn, hardhandig uit zijn auto wordt getrokken. Vervolgens wordt hij getaserd en terwijl hij op de grond ligt geschopt en geslagen. Biden spreekt van verschrikkelijke beelden die hem verontwaardigen en diep kwetsen. De vijf betrokken agenten zijn ontslagen en worden vervolgd voor doodslag. De oudste zoon van crimineel Ridouan Taghi kreeg in 2021 miljoenen euro's aan cash van de maffiabaas Rafael Imperiale. Dat blijkt uit onderzoek door RTL Nieuws en Follow the Money. Imperiale is een van de meest gezochte criminelen van Italië. Vanuit Dubai gaf hij leiding aan drugshandel tussen Italië en Nederland. De miljoenenbetaling bevestigt volgens het OM... dat Taghi's zoon de criminele organisatie van zijn vader nadiens arrestatie heeft voortgezet. VN chef Guterres heeft zijn afschuw uitgesproken... over de aanslag bij een synagoge in Jeruzalem gisteravond. Een Palestijn van 21 schoot zeven mensen dood... waarna hij zelf door de Israëlische politie werd doodgeschoten... Guterres is bezorgd over de recente escalatie van het geweld in de regio en roept Israël en de Palestijnen op tot terughoudendheid. In New York is een jurk van de Britse prinses Diana geveild voor ruim 600.000 dollar. Nooit eerder werd er volgens veilinghuis Sotheby's zoveel op een veiling betaald voor een jurk. Het gaat om een paarse fluwele jurk die ze onder meer aan had bij een fotoshoot voor een tijdschrift in 1997. Het jaar dat ze om het leven kwam bij een ongeluk in Parijs. Het is niet bekend wie de nieuwe eigenaar is. Het weer. De ochtend begint op veel plaatsen grijs en lokaal met mist. Ook vanmiddag is het op veel plaatsen bewolkt. Maar af en toe schijnt ook de zon. Het wordt maximaal 4 graden. Morgen ook weer grijs. Een kans op wat regen bij een graad of 5. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A2 Amsterdam richting Den Bosch... voor Utrecht Centrum 5 minuten vertraging. Op de A5 Amsterdam richting Hoofddorp tussen Knoppet en Knoppet de Hoek... twintig minuten vertraging door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, op TV radio en internet. Met nu. Toebak leeft. Dit is echt niet Tweede in het radio Straks de geschiedenis. Het is vandaag 28 januari. Biese en wie zijn de jarig, Wij kijken het er ook weer even naar. Weersgeven, Blackbird, Nederlandse zangeres Eyes of the Lion. Here we are, in the dark. Pretending there's no tomorrow. You believe that I'm all you need. Ja, mooi. Eyes of the lion. Je ja, echte. Uh... Oh. oh. Oh. What the fuck? Ja, precies. Mooi uit die is oog. Uh, maar ik blijf even bij de beurs. Goed, tweede gasten in het radioprogramma. Een kijkje in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? Ja, 1921. Albert Einstein zet de hele wereld op zijn kop. En... Helemaal op kop de wereld. Nou, goed, maakt niet uit. hij de redenvoering in Berlijn. En hij vertelt dat de universum gemeten kan worden. Ja, doei. Doei. Kan het ook helemaal niet. Ja, gewoon schrik om te kijken. Maar waar zit het dan in? Ja, uiteindelijk uh, is er uitgerekend. De oerknal die moet toch zijn geweest: iets van 13,75 miljard jaar geleden. En ze hebben gemeten ooit gemeten uh, dat, dat het uit elkaar trekt. Daar moesten, moesten ze eerst heel veel wetenschappers van overtuigen. En nu hebben ze bewezen dat het langzaam groter wordt, steeds groter wordt. En uiteindelijk zou het zo groot kunnen worden dat het uiteindelijk weer kleiner wordt en dat het dan implodeert. En uh, in het begin had iedereen er heel kritisch over, maar nu is het toch wel algemeen goed. Dat het uiteindelijk ook uit, uitdraait en het ook weer in elkaar wordt Gekrompen. En dat kan nog wel eens een paar jaar, duur, jaar duren voordat we dadelijk allemaal weer terug zijn bij het beginpunt. Oh, zijn we allemaal... Ja, ja, ja, je bent niks hm. en je zal ook niks worden ook. Zeker. He, zo. Ja. Ik vind het toch wel ruimtelijk gelul, dit allemaal. Ja, nou, ik heb een beetje specie. Ja. In 2013, tien jaar geleden, hebben Franse en Malinese troepen... de fantastische historische stad Timbuktu heroverd op de islamitische beweging Ansardine... En ik, toen zag ik Timbuktu. Ik denk van nou je hebt zo'n strandtent die heet Timbuktu. Maar het is echt een stad. En die, uh, die heet eigenlijk uh, de navel. Uh, de, zij met de grote navel. Eigenlijk heet het Tin, Spati en Boekto. En het is, uh, het is echt een stad die tot ieders uh, verbeelding uh, spreekt. Maar ja, toen kwamen, toen kwamen dus die nare mensen allemaal daar. Die stad erover. En ze hebben echt zoveel... Historische goederen echt uh, oh, stuk nee. gemaakt. Oh, ja, ja, ja. Dus, uh, nou, het is vandaag tien jaar geleden. Ik ben ook benieuwd of er nou echt ook opbouw plaatsvindt weer. Van, okay, die, uh, van die historische... De, de Taliban die het allemaal gesloopt hebben. Ja? ja? Ja, maar als de Taliban... Oh ja, die die willen helemaal geen afbeelding van de geschiedenis nee. hebben... of zo, van goden ook en zo. Die vinden het allemaal, uh, dat is niet oké. Okay. Nee, maar ik kan me de... in die tijd nog herinneren... dat het Stedelijk Museum uh, ja, werd toe verbouwd. En toen zaten ontzettend te bakkelei... over hoe die uh, beelden moesten worden weergegeven. En dan zag je vier van die hoogbetaalde... geplaatste directeuren... die keken, oh ja, hoe doen we het nou? Zit het zo neer? En tegelijkertijd, in dit soort landen... werd alles stuk geslagen. En je denkt, what the fuck? Hou ja. je even bezig met belangrijke zaken? Goed, dit gebeurde in die 1986. Goedenavond. Voor het eerst in de geschiedenis van de Amerikaanse ruimtevaart heeft zich een ramp voorgedaan tijdens een shuttlevlucht. Om acht minuten over half zes vanavond vertrok het ruimteveer Challenger van Cape Canaveral voor een vlucht die zes dagen had moeten duren. Vier keer was de vlucht al uitgesteld. En ook vandaag was er nog een vertraging van een uur vanwege een mankement aan een brandstofleiding. Ja, precies. die mankement. Was Het is het enige mankement. Nee, het is, echt, het is echt bizar als je die beelden ook weer terugkijkt. Dit spelletje 33, 73 seconden. Naar lancering. Ja, explodeerde die, die, die, die tank. Er zat een klein gaatje in. Er was namelijk een o-ring. was niet bestand tegen de lage temperaturen. Van 2 graden. Kwam, dat ze ook door een smalle luchtlaag heen vlogen. Met 300 kilometer per uur. Dus die liet los. Die liet uh, uh, brandstof los. En daar dat kwam uiteindelijk een explosie bij. En daar kwamen zeven mensen bij om het leven. Niet door die explosie. Maar de val naar beneden op het water. Oh. Daardoor zijn ze om het leven gekomen. Echt. Bizar hoor. Dus ze hadden eigenlijk een luchtkussen moeten hebben. Wat het, uh, Dat had het gewoon allemaal Ja, ze hadden met parachute hadden ze nog kunnen redden. Maar daar ja, ja, ja. zijn ze in beneden geval. En onder andere zat aan boord de lerares uh, uh, Christa Morgan McAuliffe. Mac ja, en zij was gekozen uit, wat was het ook alweer? 11.000 leraressen ja. die les zou geven ik uit heb de dat ruimte. Lezen, ja. Bizarre, oh, hè? En dat er dan al die kinderen, ja. die werden helemaal warm gemaakt dat ze straks les uit de ruimte zouden krijgen. Allemaal gingen ze kijken ja. naar de lancering. Dat is traumatisch voor al die kinderen volgens mij. Een, ze had een verlof gekregen, een loopbaanverlof om vanuit de ruimte dus les te geven aan ja. kinderen. Over de ruimte. Nou, echt mooi gegeven, maar uiteindelijk loopt het dan zo af. Dus maar naar de hand is het uh, zo'n project toch weer gedaan. Hè? Er is weer een uh, dame geweest uh, die die oh, vanuit wel. de ruimte heeft lesgegeven. Dus okay. dat heb ik ook nog gezien. Mooi. Wat had ik nog? Ik had de, ge, de eerste steenlegging in 1887 voor de Eiffeltoren. Ja. En het, de, de, een twee jaar later en twee maanden later... toen werd, was echt de in inhuldiging dat hij ja. echt open ging. Dus uh, zo oud is die toren gewoon al. Hè? Hij zou tijdelijk zijn, maar uiteindelijk is hij gewoon blijven staan. Ja, het is echt uh, de eyecatcher van uh, Parijs ministerie van Handel en Industrie had een uh, wedstrijd uitgeloofd. En uiteindelijk waren er 700 inzetter, inzenders en de firma Eifel van Gustav Eifel. Daar waren ze wel heel enthousiast over. En oh Eifel, die, die firma, die uh, leverde altijd binnen het budget een project af. Nou, dat viel toch een beetje tegen. Het was uiteindelijk toch wel 1,5 miljoen frank duurde dan gepland. Oh, dat valt nog mee. Dat valt nog mee. Uiteindelijk zijn er, wat was het ook alweer, 250 werknemers bezig geweest op die werkplaats. 200, nee, 2,5 5 miljoen klinknagels geslagen. Zo. En meestal op de werkplaatsen. In kleine brokjes van 5 meter werd het daar naartoe gebracht. En daar werd het dan weer aan elkaar geklonken. En uiteindelijk. Uh, nou goed, de Eifeldoren, Ja, hij moet nog steeds geschilderd worden. En er zijn 25 schilders in dienst. Constant. Om nog dat steeds, ding, ja. Nog steeds. Om dat ding gewoon te, ja, te behouden tegen roest. Ja, dat is ook wel nodig ook. Op dezelfde dag, trouwens, dat de eerste steen werd gelegd. Toen had je dus in Montana, in Amerika, had je een sneeuwstorm. En daar waren de grootste, de grootste sneeuwvlokken ooit. Ja. Yeah. En die waren 38, van 38 bij 20 centimeter. Oké. Okay. Dat is dus echt wel uh, zo That's... groot als, uh, nou ja, zo'n groot uh, Turks brood, zeg maar. Ja. Yeah. Een beetje. En dat krijg je op je hoofd. Ja, het lijkt wel frisjes. Het lijkt me frisjes. Ja, ik vond het toch wel toch ook Bijzonder nieuws. Ja. Yeah. Uh, 1788, de eerste strafkolonie uh, wordt gevestigd in Bontana Bay... in Ami uh, uh, uh, Australië. De nieuwe dwangarbeiders werden naartoe gebracht. Uh, ze moesten daar iets opbouwen. Heel veel criminelen die dus in uh, Engeland... Uh, zich hadden misdragen... werden daar naartoe gebracht. En ik denk best leuk, maar echt... vanaf 1788 tot 1868... zijn er... 137.000... mannen naartoe gebracht... en 25.000 vrouwen... En die hebben daar dus iets opgebouwd. Uiteindelijk, als ze een straf hadden uitgezeten... kregen ze een stukje land toebedeeld. Dat konden ze dan zelf gaan ontginnen. Moesten, moesten ze iets mee doen. En ook soldaten die daar hadden gediend... die konden daar ook een stukje uh, land krijgen. En dan hebben daar dus een hele kolonie opgebouwd. En in het begin uh, dachten de, uh, de, de gevangenen... de dwangarbeiders nog van... Oh, weet je wel, ik ren zo de... de... De, bush in. de, de bush in. En dan ben dat, ik ontsnapt. Ja. En dan? Ja, maar dat was daar zo warm en zo ontgonnen. Uh, niet, uh, niet leefbaar dat ze heel vaak het niet overleefden. Dus die verhalen kwamen vrij snel uh, uh, weer terug. En toen dachten ze, nou dan blijven we hier maar. Dan zitten we ons straf maar uit. Ja, dus, ja. ze uh, moesten natuurlijk met z'n allen het land opbouwen, denk ik. Maar, ja. Nou, ja, dat hebben ze ook heel snel ja, gedaan. met wel zoveel ja. mensen. En als je kijkt hoe heel welvarend het nu is, hè? Het is helemaal niet verkeerd. Nee. Um, ik heb ook nog vandaag in 1956 maakte Elvis Presley zijn landelijke televisiedebuut in de Verenigde Staten. Hij was te zien in de Dorsey Brothers Stage Show. Een programma van de muzikale broers Tom, Tommy en Jimmy Dorsey. Ooit, ooit wel gehoord? Ik... Nee, zeg maar. Maar ja, Elvis Presley zingt daar dus uh, Shake, Rattle and Roll. En uh, Flip Flop and Fly. En I Got a Woman. Dus dat is voor de eerste keer dat hij echt op tv was. Ja. Nou, wel bijzonder. Dat moet wel iets zijn. Ah, dus ik dacht altijd dat het altijd Shake Rock and Roll was, met Rattle and Roll. Oh, okay. Dus dan met zo'n uh, draai ding. Uh, ik, de zie al, ik zie nog wel die zwart-wit beelden vormen. Zwart ik weet niet of dat optreden is. Maar ja, al die dames werden toen al gek. Ja. Door die heupen die heen en weer gingen. Nou, dat was ook zo leuk in die film ook van Press. Die heb je nee. niet gezien. Ja. Dan gaat hij eerst het doet: Zegt hij wat? En dan iemand naast haar. Wat doe jij nou? <laughs> en je, dat was zo grappig. Dus als binnenuit... je dat niet gezien heb. Gaan we even kijken, die ja. die hem speelt. Zo'n lekker ding. En Google daarna even kijken wat er voor waar is. Want dat valt nog een, ja. een beetje tegen. Really beloved. Yep. Cool, I shake een nieuwe studie uit. En hier hoor je hier. What it is, I against it. Dus wat het ook is, ik ben er tegen. De Leef staat bekend om drukgevende gitaarmuziek in de vroege morgen. <lacht> nieuwe nog van Cooler Shakers zijn ook al wat theaterische muziek aan het maken. Met tussenpauzes. Ja, het was, lijkt het ook allemaal erg op elkaar. En als je een nieuwe idee van een pak, dan denk je... Oh, maar dit is wel fijn om het te horen. What it is, I'm against it. Maakt niet uit wat het is, ik ben er gewoon altijd tegen. Lekkere dwarsigheid. Het is echt puberaal gedrag, is het ook altijd weer, hè? weet je wel. Ja. Ik heb ook van die cliënt die ook altijd zegt... Nee, nee, nee, nee. Maakt niet uit wat je zegt. zeg altijd nee, nee, nee, nee. Goed, het uit. Ja, we hebben het even over de verjaardagen. Congratulations, and Wie is de jarig? <middels> Pieter Schilling is vandaag jarig. Pieter Schilling is bekend van deze plaat. Ja, wat is het ook alweer? Hij heeft ooit een uh, plaat gemaakt uh, gebaseerd op uh, Space Odyssey van David Bowie, Major Your Thumb. Ja, misschien keer dat nog wel. Alles klaar, ik ga het zich. Nou ja. Ik hoor het dan nog. En dat schijnt best wel een aantrekkelijk man geweest zijn. Want hij heeft niet alleen maar platen gemaakt, hij heeft ook boeken geschreven. Verlieglooske. Ja, ja, klopt. Halfdiep erde. Ja. Ja. Ja, oh, ja, ja. ja, je weet goed. Ho je, je heet hij, hoe heet hij dan? Meetje Tom heet hij gewoon. Meetje Tom. Ja. ja, want eh, het gekke is dat ik. ik onthoud de namen niet, maar ik, ik kan de liedjes kan ik vaak zo meezingen. Ja, grappig is dat ja. Ja, heel veel plaatjes komen daar weer op terug. Omdat dat zoiets grappigs gegeven is natuurlijk. Een man ja. in de ruimte. En later heeft uh, David Bowie ook nog weer gemaakt. Uh, iets over Major Tom natuurlijk. Dat is een uh, dat, uh, uh, uh, ground control Major Tom. Nou, iemand in een drugsjunk uh, is geworden. Maar goed, deze uh, Duitse zanger Pieter Schilling. Die was door deze man geïnspireerd. Heeft een plaat erover gemaakt. Maar hij heeft ook alleen boeken geschreven. En die boeken gaan dan over... Hij uh, is een mannenraadgever. Hoe je met vrouwen om kan gaan. Hoe je in het leven kan staan. En daar heeft hij drie boeken van uitgebracht. Dus, nou, geinig. Verder heeft hij 25 jaar zijn jubileum ooit nog gevierd, En dat heeft hij gedaan op 800 meter diepte. Hij heeft hij concerten gegeven. En die waren ook allemaal uitverkocht. Oké. Okay. Een bijzondere man. Deze Peter Schilling. Ja, ik heb een bijzondere vrouw die jarig is. En dat is dus... Uh... Frederik Spicht, ze wordt vandaag 66. En uh, ik ken haar dan een beetje van uh, dat ze dan bij uh, uh, de, die, de Boerenaflevering was. Oh ja, ja. En, uh, uh, bij uh, Ravend van Dorst. Maar zij had ook, heeft ook een podcast met Katja en is er nu bekend hoor. Maar het leuke is, zie ik hier. Want ze begon voor zichzelf in 96. En ze heeft dus in achterwege samen met Theo van Gogh... had een ochtendprogramma voor talk Radio. Oh ja. ja, ja dat wist ja, ja. ik eigenlijk helemaal niet. En ze heeft ook in hetzelfde jaar meegedaan aan het Songfestival. En daarbij heeft ze voor het eerst in het Nederlands gezongen. En het nummer was Mijn Hart Kan Dat Niet Aan... van Huub van der Lubbe en Leo van de Ketterij. En uh, het maakte een grote indruk... maar ze werd tot haar grote opluchting werd ze derde. En, uh, maar door het optreden kreeg ze wel de landelijke bekendheid... waar ze op hoopte. Okay, dus uh, okay. ze heeft de best of both worlds eigenlijk, hè? Dus. Uh, ja, ik spicht. Lekker dwarse vrouw gewoon. Ja, zeker. Nou, over dwarse vrouw gesproken. Ze is uh, al uh, helaas niet meer onder ons. Ze is wel bijna 80 geworden, geloof ik. Ik heb het over tante leen. Diep in mijn hand. Wat een verhaal over is tante Leen. Geboren in 1912. Uiteindelijk getrouwd met de Andries Kok. Maar die werd uiteindelijk dwangarbeider in Duitsland in de oorlog. Kwam om bij het uh, bombardement op de Bremen. En uiteindelijk ging ze gewoon schoonmaken. Ze was gernaal op pelsten. Uiteindelijk zong ze altijd in een café bij haar op de hoek. En de bezoekers van het café op de hoek die dachten... Je heet je tante, tante man, Je moet het jezelf opgeven voor... Uh, de, de, zanger, de beste zanger uit de Jordaan. Ja. De stem van de Jordaan. En daar kwam ze op als tweede uit de bus. Als eerste was die Johnny Jordaan. En daarna heeft ze allerlei optredens gedaan. Ze heeft ook nog bij het Eurozone Festival... Songfestival kon ze meedoen. Dat zag ze niet zo zitten. Engels is niet zomaar een ding, zei ze ook altijd. maar daarna heeft ze heel veel optredens gedaan. En helaas, haar laatste uh, levenfase... heeft ze een beetje een rolstoel doorgebracht. Maar ja, het ja. was wel heel oud. Zij was ook nog van dat uh, mijn wieg niet was. Een stijf voor Ja, dat zou best wel eens kunnen. Ja, ja Dus uiteindelijk op ja. 43 jaar geleefd is pas een beetje echt zangeres geworden. Dat zie je, dus het kan nog voor jou. Het kan nog steeds. Nee, ik ben <laughs> bijna 60, hè, dat kan niet meer. In uh, 1936 uh, is geboren Alan Alda. En dan denk je, wie is dat? Maar hij was Hawkeye in Mesh. En uh, hmm. dat heeft hij 11 jaar gespelen, oh, gespeeld. Oh ja, ja, ja, ja. Ja, dat uh, ja, vond ik wel bijzonder. En uh, hij heeft wel heel veel films gespeeld hoor. Want uh, als ik hem je uh, aan uh, laat zien, dan denk je: oh die! Ja, ik wil zeggen, Mesh heb ik vroeger gezien. Kijk hier deze keken. man. Ja, ja. Kijk. Oh, hij leeft nog steeds eraan? Ja, dat is vroeger maar lastig af. Ja, ja oké, okay, 1936. En hij ja, heeft ja. nog meegedaan in Married Story, en Bridge of Spies en uh, uh, 30, uh, 30 Rock from the Son of zo? Uh, ja, klopt. Ja, ja, ja. Zat hij ook in? Ja, ik The West Wing, zat hij ook in? Er waren al twee belangrijke mannen in Mesh... en hij was er één van. En die waren altijd die andere gasten. En uh... And in ER speelde hij Dr. Gabriel Lawrence. Dus okay. uh, ja, hij heeft echt heel veel uh, Wat is de laatste film waarin hij gespeeld heeft? Dat uh, is the Marriage Storage. 2019. ja. Mm, yeah. Ik okay. ken het film eigenlijk niet, de tragikomische Dik in de 80, dat is wel duidelijk. Vandaag zou jaren zijn geweest. Uh, Jorg Zorgieta, uh, Jor Jor dat is natuurlijk de vader van Maxima. Oh, ja, overleden ja, in 2006. Ze kan niet op zijn verjaardag 17. zijn, hè? Nee, 2007. Wat? Ze kan niet op zijn verjaardag. Oh, nee, hij is, hij, hij is er niet meer. Hij is er niet meer, dat al, al. Steek vijf een kaartje jaar kaartje op. Hij is al zes jaar overleden ja. en hij was uh, de belangrijkste economische sector, had hij onder zijn bevindt bij uh, Fidela. De, ja, die foute leider van Argentinië natuurlijk, die mensen uit het vliegtuig, vliegtuig vandaan voerde. Ja, ja. En uh, later heeft hij daarover gezegd, ja ik, weet, ik wist daar helemaal niks van. Nee, hij was een van de belangrijkste ja, ministers, hij toch wist even, er niks van. Hij tochtte even in het vliegtuig en dacht, kan het raam dicht? Ja. Maar er was er weer iemand uitgevallen. Nou goed, daar heeft Nederland zich toch redelijk op verkeken. Natuurlijk. Je dacht allemaal van ja, Sorieta, hebben we nou een familie gehaald bij de Oranjes. Dus we moeten iets doen. Laten we Julio Poch oppakken. Ja, laten we dat doen. Dan laten we toch nog iets zien dat we er tegen zijn. Ja, en Julio Poch hebben zich ontzettend aan gegalopeerd. Wat, wat een foute set is dat geweest. Nooit kunnen bewijzen dat die man er iets mee te maken had gehad. Maar goed. Of dat ja. allemaal terug te leiden is naar de Sorgieta, weet ik niet, maar het lijkt wel aan elkaar te hangen allemaal. Wel goed, jij zou vandaag, ja, zijn geweest, maar helaas. Ja. ja. Uh, onze elfa Minerva uh, persoon is jarig vandaag. Die wordt vandaag veertig. Jerry Baudet. Jerry Baudet? Ja, die is oh. vandaag. Ja, heb je gemist? Liever met Jerry dan was ik beter dan Jerry in bed. Beter dan Baudet in bed. Dat was dan ook de plaats. Oh, oké, okay. ja. altijd Harry met Jerry, hè? Ja, altijd. En, ja, het is een uh, beetje stil rond hem. Ja. Heeft ja. hij geen one-liners meer? Nee, hij niet heeft geen zetels meer. Nee, dat is in 1968 niet. is de geboortedag van Martijn Fischer. Dan denk je, wie is hij? Maar hij heeft uh, echt heel, uh, heel, heel vaak hij heeft in Red Bad gespeeld. Dat is ook een bijzondere film. Maar hij heeft ook een hele tijd uh, Haasjes gespeeld. En hij gelooft in mij, in de musical. oké okay. En ja. uh, zelfs ook nog in uh, uh, Gooise Vrouwen heeft hij ook nog gespeeld. Oké, okay. ja, hij speelt in alle... Vaak ja. als je een Nederlandse Nederlandse ziet of films ziet... Oh ja, kijk... Ja. Ze, hebben, ze hebben weer de, de telefoonklapper te, uh, naar de hand Oh, uh, Zullen we die? Zullen we die? Zullen we die? Ja, dan krijgen hij misschien nog wat geld van, de, van het fonds, hè Goed, nou, je denkt van, wat is dit dan? Nou, dit is de inspiratiebron van onder andere Jackson Pollock. Hij zou vandaag al zijn geweest. Overleden in 1956. Dat was nog niet zo heel erg oud hoor. Bij een oud-ongeluk. De man schilderde eerst gewoon. Maar een gegeven moment is hij overgegaan naar action painting. En dat is eigenlijk gewoon met je kwast een beetje over de doek heen gaan. En allerlei druppels hmm. eraf laten lopen. Action Painter. Action Leuk dat Painting. Dat het heet. En hij werd ook wel Jack de Dripper genoemd. Omdat hij natuurlijk al die druppels met ook wat het schilderij liet vallen. En dat was, dat je denkt van lekker makkelijk. Maar het zag er toch nog wel mooi uit. En hij heeft heel veel werken gemaakt van gigantische afmetingen. Okay. En dan maakt het helemaal de indruk natuurlijk ook deze Jackson Polk. Hij, yep. is, uh, hij is de broer van uh, uh, Charles Polk die heel veel meubels heeft ontwikkeld. Nou, oh, oh. heel, heel creatief. Ja, heel creatieve familie, dat is wel duidelijk. Ja. Ik goed. heb bij alleen nog. Mag, mag er nog eentje? Dat is een Ram, Ramzi Nasser. Oh ja. En dat is toch wel een bijzondere man, vind ik dat. En hij, hij is trouwens nu ook weer op tv met. Ja? Ik zou schat of zo van hem of zo. Ja, heel bijzonder. Maar uh, hij uh, heeft ook in IM geschreven over Isra Meijer. En dat heeft hij ongelooflijk goed gespeeld. Ik ja. weet niet of je het ooit gezien hebt. Ja, maar daarnaast heeft hij ook Ramses Shafi vertolkt, volgens mij. Ja. En dat was ook echt. Uh, het is echt een toneelspeler die echt. Heel goed is de persoon wordt die je moet spelen. Dat is echt wel heel leuk is dat. Ja, zit ook in verschillende series en heeft nu een televisieprogramma. Dat gaat over, uh, wat is dat ook weer? Uh, fotografie, kunst, afbeelding van uh, uh, erotische plaatjes zag ik hem pas geleden. Oké, okay, ja. Daar heeft iets mee. Ik kan het leuk voor worden. Is wel een sympathieke vent, zeker. Nou goed, dus is over de verjaardagen. En uh, straks hebben we nog de Zandvoortse berichten. Eerst maar even hier geinige muziek. James Vincent Moreau so hard to tell when nobody's breathing Holding your chest Your chest Until we Until we It's so tired that we forget what we're racing I know that you're right You're right Every time every time. But I fight it cause that's just what I'm like, yeah I think you're the best The best Should we Should we Live at 5am when everyone's sleeping And I caught up to your taxi And I caught up to you. I never Bye. Ja, leuk, hè? Dit doet een beetje denken aan Cheers. Dat dat, dat begint natuurlijk, dat doet echt iets denken van dat het oude gevoel een beetje dit, hè? Maar dit dan niet misschien? Maar dit bedoelde ik dan. Dit doet echt een beetje denken aan Cheers. Dat gevoel, z'n allemaal lekker aan de bar zitten en praten over wat je mee hebt gemaakt deze dag. Goed, dit was uh, James Morrow en het heette Me and My Friends. Dus ja. listen, we listen to Morrow. Listen to Morrow. Ja. We hij heet James Tomorrow. Ja? Of hij, is dat achternaam Tomorrow? Nee, Morrow. Ja, daarom. James Morrow. Ja. Uh, listen to Morrow. Ja. Oh, oh ja, grappig. Ja. God, dat duurde eventjes. Ja, al. duurde eventjes dan uit. Dan zijn we zijn er ook weer. hè? Nou goed, het is uh, zaterdagmorgen en is het alweer tijd voor? Jawel, ja, de Zandvoortse berichten. Wij kijken even wat de heer zich allemaal afspeelt. Zandvoortse berichten. Vertel. Ja, het schoolbasketbaltoernooi is weer gespeeld. En de kinderen hadden echt duidelijk zin in vorige week. En bij elke score van elke klasse werden, kon je ze goed horen een kolkende massa. En het stemde organisa organisator Chris van den Broek tevreden. Hij zegt, hier doe je het voor. En uh, hij doelde op het spelplezier bij de Zandvoortse Jeugd. En de Oranje Nassenschool had normaal een abonnement op de Wisselbeker... maar die moest dit keer genoeg nemen met plek 2. Want de winst in het eindklassement ging naar de Maria School, mijn oude school... Het ijzersterke meisjesteam verloor geen wedstrijd, terwijl de jongens zeven punten wisten te vergaren uit hun duels. En dat was uh, genoeg voor de beker. Mooi. Dus uh, leuk uh, toernooi. Uh, go, of het wel groen licht voor de nieuwbouw van de reddingspost Zuid. Een flink wat vertraging geweest. Er zijn alle rechtszaken geweest. En de bezwaarmakers gaan niet in hoge beroep. Terwijl ze dat wel hadden gezegd. En er waren een aantal omwoners die hebben gezegd van ja, uh, verdorie, het komt. Het komt aan voren. Hè. Normaal was het een beetje verdwenen achter de duinen. Als je bewoners keek je naar het strand... dan zag je een mooi schoon zand, eh, strand voor je. Nu komt de reddingspost meer naar eh, de kustlijn... om sneller natuurlijk in het water te zijn... om mensen te kunnen redden. Dus bewoners zeggen ze, ja, krijgen we ook lichtinval bij ons... en eh, uitzichtvervuiling en dat soort dingen allemaal. En verder zeg ook eh, een, een strandtent die ernaast had... Ook, oh, wat ook bezwaar. Die zeggen van ja, ik vind het toch niet zo'n goede uitstraling. Mensen die bij mij komen drinken... die zitten er tegenaan te kijken. En ik denk van, what the fuck? Dit zijn gasten die gewoon in hun eigen tijd... op eigen kosten mensen redden. En dit soort mensen ga je, ga je dwars zitten. Nou, uiteindelijk heeft de rechter daar naar gekeken. Die hebben zelfs van, nee, het is heel belangrijk... dat hier een goede reddingspost komt. Dat is ook nodig, want de oude is gewoon heel slecht. Dus we gaan het doorzetten. En nu hebben ook die mensen, de bezwaarmakers zeggen... oké, okay, we gaan niet in een hoger beroep. Dus het kan gebouwd worden. Goed zo. Eindelijk. Groen licht. Yeah. Ja. Uh, luisteren naar elkaars verhalen. Dat doe ik regelmatig bij jou. Yeah. En echt de ruimte krijgen om je verhaal te delen. Er, er wordt wekelijks nu een bijeenkomst georganiseerd in de blauwe tram. Maar er staat wel kosten 25 euro inclusief koffie, thee met wat lekkers. En met zand wordt pas 20 euro. Dat is dus gewoon uh, langer. Het is gewoon 14 februari tot en met 4 april van half 2 tot 4. Dus je moet 25 uur halen. Ja, maar het is voor acht keer, hè? Oh, voor acht keer. Oké. Dus dan uh, het is locatie Pluspunt Zandvoort Noord. En tevens heb je nu bij Pluspunt ook uh, op de dinsdag... gaat uh, E-club De Blauwe Tram in restaurant Rabbel daar... kan je een vers bereide warm drie gangen maaltijd krijgen. En uh, voor 11.75. En het is gewoon uh, op dinsdag tussen 12 en half 2. Dus als je als ouderen denkt van nou... ik wil toch eens een keer uh, aansluiten bij mensen... En gewoon aan één grote tafel met z'n allen eten. Dat is natuurlijk wel Maar goed, dat is, is, is, is belangrijk. Maar dat is, heeft te maken Dus luisteren naar elkaar verhaal. Het waren toch een paar dingen. Uh, actief luisteren. Nou, uh, vragen je kan stellen. eigenlijk kan je dat uh, daarna doen. Maar het ene is in het centrum bij Plus. Het andere is in Noord. Okay. Maar ja, misschien kunnen ze de belbus voor je regelen. Hè? Want dat is er ook altijd. Nou goed, ik, ik wil zeggen, je kan ook die 25 euro gewoon in je zak houden. En gewoon als iemand treft, gewoon actief luisteren. Vragen stellen. De verdieping opzoeken. Want daar gaat het meer om, die ene cursus. En ik vind hem op zichzelf wel mooi. Ik ja. heb pas geleden ook nog gehad uh, voor mijn werk om ja, gewoon goed te luisteren naar wat bedoelt iemand nou En niet te denken: van, nou, moet je het niet over van me? Nee, ga er eens even in, gewoon helemaal. Gewoon ja, er, blind erin gaan. En laat een witje vallen, zo noemen ze dat. Dus dat is iemand wat zegt, dat je ja. niet gelijk reageert van ja, maar ik had. Ja, en dan zou we. Dan oh, dat je, heb ik ook meegemaakt. Nee, dan kijk je hem begrijpelijk ja. aan, gripvol. Ja. Ik kan me het helemaal de, voorstellen. En dan denk je: huh, ja. Ja. Nou, oké. Okay. En? Okay. Wat wil je hiermee zeggen dan? Weet je? Ja. Oh, goed, Zandvoort uh, scoort hoog op de gastvrijheidslijst. Er is ja. een, uh, een onderzoek gedaan. en uh, nou, Er zijn heel veel accommodaties die ook in Nederland onderzocht. En uh, uh, uh, onder andere, wat was er weer? De accommodatie uh, stond op nummer 2, Amsterdam stond op 1. En uh, wat was er weer? De gemeente die stond op 3, of zoiets. Zoiets was het. Uh, en uh, Seroskerk stond op nummer 1. En De Kokdorp. Oh, dat klinkt ook wel heel aantrekkelijk. Hier stond op nummer 2 als vriendelijkste en gastvrijste gemeente van Nederland. En er zijn echt miljoenen eh, beoordelingen geweest. En uiteindelijk eh, nou, is dat eruit vandaag gerold. Dus leuk. Ja, zeker. Ja. Ik had uh, wat ik ook nog zag: dat, uh, dat er ook een uh, digitaal spreekweer is. weer. Uh, op 7 februari, ook in de plus van Stamford-Noord. Dan kan je in twee stappen inloggen op de website en de DigiD. En als je, daar is dus gewoon echt een presentatie over. En als je die presentatie niet wil, kom dan vanaf half elf. En dan kan je ook individueel geholpen worden met uw vragen. Oké, okay, mocht je nou kaders of dijk op je landgoed hebben. Rijnland start binnenkort met inspectie van dijk en kaders. Vanaf 6 februari kunnen ze gewoon zomaar je land oplopen. En als je denkt, wat zijn die mannen aan het doen? Dan heet ze aan een logo op een kleding. En dan gaan ze dus kijken, want meter, nee, die dijk is te laag, die moet verhoogd worden. Oh, er zit allemaal verzakking, er zijn natte plekken. Nou, het is beschadigd en dan moet er even overlegd worden. Ga jij dat betalen, Pannekoek? Of uh, moet de gemeente dat betalen? Want ja, het moet allemaal, allemaal veiliger. Mocht je denken, what the fuck, waar gaat het over? www.rijnland.net, kijk even. En dan kan je met zo'n inspecteur misschien wat af, uh, afspreken. Lijkt me ja. ook wel maar af. Heb jij een dijk op je... Nee, nee, nee, ook niet. Nee. En een kader? Ook niet, hè? Ook niet. Nee, nee. ik zelf niet dat het hier bij ons in het antwoord in de krant staat. Ja, ik vond maar het ja. bijzonder. Ze vooral. zoeken het trouwens bij het museum... waar het trouwens weer een nieuwe ja. uh, de tentoonstelling is. Ze zoeken ze een vrijwilliger voor activiteitenbegeleiding. En het is eigenlijk dat deze mensen dus af en toe... een dagdeeltje helpen als er scholen komen en zo. En dat ze gaan verven en dat soort dingen. En uh, ze bieden de vrijwilligers ook deelname aan cursussen. En uh, er zijn exposities en vrijwilligersoverleg... En uh, meld je tot uh, Jante Otto. Dus Jante, Apelstaart, Zandvoortsmuseum.nl is met een Y. Of bel naar uh, een telefoon. Naar de, weet je, de, in, de, in de krant op, op pagina 6 staat een, een grote advertentie. Oké, okay, nee duidelijk. Nou, dat is wel belangrijk okay, De klare ik, lijn is hier gewoon in het zandvoortmuseum te ja. zien. En dat is van Erik Kolen. Die Daar heeft... kan je er gratis heen als je vrijwilliger bent. Hoe vind je oh, dat? Oeh, kijk, nou, bel, meld je aan en na twee weken denk je, nu heb ik het toch gezien. Nee. nee. Kan je toch even de klaarlijn? Ik wil even kijken of ik het leuk vind. Ja. Nou goed, klaarlijn. Ik heb even naar die foto's van eh, die tekeningen uit. gekeken. Ja. En het bijzondere, bijzondere manier van tekenen. Het is een beetje de stijl van kuifje. En in de Zandvoortse kant hadden ze ook een, een grappig tekenetje gemaakt van kuifje. Die dan naar de klaarlijn gaat kijken. Nou, ik ben mm. er benieuwd. Dat erbij. Nou goed, dat is over de Zandvoortse berichten. Straks de Jilande Keuze hebben we nu nog even geen tijd voor. Want nu even tijd voor Haley Sanders. De nieuwe zinger van The Vices. Never had to know. Dat had ik echt niet doorverweten. No And what open me all? Like, when you say, you said, this ain't the place for war. But when the beating is the wall, is there anybody out there? Is there anybody out there? Hey, man, everything is a scene. You have a pretty weird philosophy. Like out of me. me. Dit, hè? Yes, weer vol van Niemand Minder als... Uh, ik zit even te kijken Want ik gos hem gedraaid heb ik ook. De Vice is natuurlijk de band. And I Never Had To Know. Het is uh, de zaterdagmorgen en we kijken de wereld in. En uh, net als straks nog even de Jolandekeuze hebben we al gekozen voor Wendy Moore. De dame uit uh, Zandvoort die toch flink aan het doorbreken is. En uh, die al uh, op verschillende lijsten uh, tevoorschijn komt. en uh, Vandaag in de, in de krant te lezen. Ja, zeker overleven in het water. Schijn er zijn nieuwe technieken zijn voor jonge kinderen... om dus uh, in het water gewoon niet te verdrinken... maar als plank gewoon te kunnen drijven. En dat schijnt een nieuwe uh, iets te zijn. Zwemjuf Zoe van Stralen heeft het zelf ook ondervonden... dat haar kind toch op de bonen van het zwembad terechtkwam... en ter nood ontsnapte aan de dood. Wat de fuck? Snel, naar wa snel uit het water. En nu leren kinderen al op jonge leeftijd gewoon in het water... Laat ze liggen en dan moeten ze zich omdraaien. En dan kunnen ze als plank gewoon blijven drijven. En dan hoeven ze verder niks te doen. En dat zwemmen, dat duurt altijd langer voordat je dat onder de knie krijgt. En met bandjes is het altijd een beetje een vertekend beeld. Dat dus je denkt, als ze maar bandjes om hebben, dan verdrinken ze niet. Dan kunnen ze zelfs ook nog verdrinken. Dus uiteindelijk zeg je van. Als plank gewoon leren drijven, dat is het eerste wat je moet leren. Dat zwemmen komt later wel. Ja, nou het is ook zeker in de zee. Wij hebben de zomers altijd gehad van. Het is heerlijk om te drijven op zee, want er zit zoveel zout in. Ja. Kijk, in het zwemband heb je nog wel de neiging dat je benen naar beneden zakken. Ja, ja, ja. Maar in de zee gaat het allemaal wel goed. Ja, maar dus goed, als, als je eerst... een beetje lucht in je longen houdt, kan je toch wel... Ja, dan heb je eigenlijk een hele grote zwemband, zeg maar. ja, ja, ja, precies. Nou, dat en ze heel naast, snel leren. Me, naast de rest van mijn zwembandjes, nou, moet ik toch blijven drijven, zou je Ik denk ik heb ja? geen problemen nee. Ah. Dat is Nee. Je moet gewoon echt proberen. Echt, je hebt grote problemen. om oh, met water. Ik wil duiken. Ik kom er niet onder. Nee, ik weet het niet. Ik, ik heb al jaren niet meer gezwommen eigenlijk, kom ik nu pas achter. Oh. Komt door de corona nou, Jawel, je hebt toch wel in Egypte gezwommen, laat? Nee. Helemaal nee. niet? Nee, was gewoon helemaal geen warm weer ook toen. Dat was toch gewoon hotel euh... met een zwembad? Nee, ook niet. Oh, wat naar. Nee, dat was niet nou zo'n ja. succes. Ik wou je trouwens nog even feliciteren met Dankjewel. je verjaardag vandaag. Met mijn verjaardag? het is namelijk zo, het is vandaag de zevende dag van het lentefestival. Ja. En het is dan de Jan Jat. Dus met allebei met hun Griekse eieren. Jan, Jan Jat. Iets uit en, de, uh, de overlevering luidt dat bij de schepping van hemel en aarde. op de zevende dag de mens werd geboren. En op deze dag is iedereen jarig en dus een jaar ouder. En het is dus inderdaad ook zeven dagen denk ik, na het Chinese nieuwjaar. Wat dus, uh, ja En we eten op Jan-Jat zeer dunst gesneden rauwe vis. Dat is een mooie verhaal zo. <laughs> In de volksmond wordt rauwe vis Yu Shen genoemd. En Yu, dus uh, ook Y-U, betekent vis en klinkt als extra. Dus Shen betekent niet alleen rauw, maar ook leven. Dus wie op deze dag rauwe... Ik ga het haring hier halen. Wie op die dag rauwe vis eet, leeft dus langer. Dus het is een feestdag in China. Gefeliciteerd met je verjaardag. Ik probeer nog even mee te schrijven. Dan moet je mij ook wat feliciteren. Een verhaal ja, goed. Nou, dankjewel. Maar echt rauwe vis eten, daar ga ik echt niet en, en aan haring. beginnen. En een haring. En een haring, nee. Wow. Nou ja, of oh, he, van die hele duur dunne rauwe tonijn Of het zalm. Ja. Rookte zalm. Oh, is niet rauw. Nee, ja, ik weet het niet. Het is ik, heb het. Dus, uh, ik vind het zo zielig voor die vis. En ik snap het ook niet. Vis stinkt altijd. Nou, dan moet ik in mijn mond koppen. Ja, nou, misschien moet je het verser, uh, sneller opeten. Oké. Okay. <laughs> nou, ik weet het niet. Het spreekt mij nooit wat aan. Ik vind het zielig voor de vis ook altijd. Oh. Ja. Dat heb je niet met je vlees. Ik wil speciaal vlees gaan eten, omdat ik het zielig voor de vis. <laughs> oh. zo, dat is de theorie. Nou goed, tijd voor die landenkeuze. voor ik ja, je weet, ik vergeet hem, klaar hem alweer. Ja, ik En uh, is goed. Het gaat goed met onze uh, zandvoortse. Uh, Artiest ja. Wendy Moore. Wendy Moore, en we moeten het Vlaamse talent steunen. Jazeker. I how? don't know how to be fun. Exactly. How the call me stay still until the Drinks are And I can't stop Just trying to be polite And At the end of the party, I'm the only one I've wasted Feel like I wasted my time But I pretend that I liked it How Charlie mixed it It's 5th fuck, I was mine I mean, yeah, I had a great night I don't know how to be fine Uh, -huh. Zandvoort, die momenteel de lijst bestookt met haar plaat. En die is voor mij toch alweer... weer Een nieuwe Taylor Swift, zegt ze zelf. Ja, nou. Zeker. Nou, dat geloof ik. Nou, dat dat wij hoor noemen ik. gewoon zo'n nieuwe Wendy noemen. We gewoon. De nieuwe Wendy. Taylor Swift is ondergeschikt aan haar. Zo moet je het ook nog even zien. Oh. Er is zaterdagmorgen. Zonnig in Zandvoort komt deze kant op. Ik denk ik. op de parkeerplaats. Hè. Kijk Ik ja. heb goed waar je hem maar voor dat je het nou, weet nou, De boulevard goed. is nog goedkoop. Maar is het nou per 1 februari of per 1 maart? 1 maart, denk ik, hè? Ja. Dat we uh, weer de volle map moeten betalen. Oh, echt? Denk ik zomaar, ja. Maar oh, nou, we hebben is hier een kort, maar. Is... En die weet dat precies. Het is twee natuurlijk. weken dat je hier een goedkope tarief kon parkeren. En dan gaan we gewoon die tarieven weer ja, omhoog Hartstikke idee. Zeker, moet wat geld in die kast komen. Want wat wordt uitgegeven zich? Dus ja, maar nou ja, kijk, het is natuurlijk ook dat mensen die bijvoorbeeld die 500 uh, uren hebben voor gasten. Ja? Volgens mij wordt daar ook langzamerhand een handeltje ingedreven. Hier heb je, je, je, je mijn wachtwoord. En, uh, oh, ja. Stort zelf maar bij. Ja. En dan, uh, dan uh, we zitten we in dezelfde buurt, er zijn buren. idee. Nou, zo moet je het ook doen. Goed, het is allemaal in onderconstructie construction, hoe ze dat gaan aanpakken. Ja. is even te snel doorgevoerd, dat is wel duidelijk al. Ja, als jij een verjaardag hebt met tien mensen die allemaal met hun auto komen. Nou, ja. dan ben je gewoon al uh, hè? Tien, ja. tien, tien keer drie uur, ben je alweer dertig uur kwijt. Ja. ja, dat gaat snel. En de grote vraag, hè? dat, uh, dat is grote de, vraag. Moet ja. je het nou doorbelasten aan je bezoek, of niet? Ja, die meneer. Ja. Ja, aan je, aan je, voor je verjaardag. Ja, ja. Ja, zeker. Stuur even een tikkie. Ja, nee, voor arme zeg maar, mensen die het er gewoon niet zo breed Wacht hebben. Wacht even, voor arme mensen in Zandvoort gaan we echt die lijn trekken? Ja. Doe even normaal, joh. Die zijn er. Die zijn er wel, echt, ja. Die ja. aan de ja. rand van. Nou goed, sorry dat ik je nu schoffeer. Als je geen meer moeilijk hebt, maar dat zou best wel ik red goed. het net, hoor. Nee, ja, nee, joh, ja red dat is zo. Je hebt het heel, heel zwaar geworden, dat had ik al eens gezien. Nou, demonstratie op de weg. Eh, gaat Extension Rebellion echt vanuit boven op de weg zitten, onder die tunnel. Tot, wat is ja. het in Den Haag, geloof ja. Uh, daar, zijn, uh, uh, daar komen alle dingen bij elkaar. Zij zijn tegen, uh, tegen het milieu. Ze zijn allemaal vegan. Ja. En uh, ik heb daar ook nog een berichtje over zo. Maar uh, ja, de, de, de leiders die zijn dus al van tevoren van hun bed gelicht. Hè, begreep ik. Drie dagen geleden. Ja. ja. Je hebt nog niks uitgehaald, maar je hebt een plan gemaakt. het klinkt bijna als je een plan maakt om een aanslag te plegen. Ja, maar dus ze worden ook al helemaal in de gaten gehouden. Wat ze allemaal op hun computer doen. Ja. Hoe zit het met de privacy? Ja. Dat is ook. Het is, de, het is de dag van de privacy. Ja, nou, het, waarom? Dat hebben dus ze gisteren gelukkig allemaal gedaan. Dus dan kunnen ze, vandaag, kunnen ze het vandaag niet doen. Nee. Maar het, het gaat wel heel ver. Ik bedoel, dus ja. ze hebben een plan gemaakt. Dat gaan ze nu tegenwerken. Omdat ze bang zijn dat het gevaarlijk voor hun wordt op de weg. Ja. Ja, dat een gevaarlijke situatie ontstaat. Ja, hoeveel ja, kan ja, je erin doorgaan? Het is wel heel irritant. maar ja de, de, Het wordt een vergelijking gemaakt met de boeren. Ja? Bij de boeren die kregen wel de ruimte. En zij krijgen al voorbeeld al geen ruimte. nee Terwijl het wel op één plekje is. En de boeren hebben toch wel heel wat aangericht. Echt heel wat aangericht. Die hebben heel veel gevaarlijke situaties gecreëerd. Ja. Met dingen op, op straat gooien. En deze mensen gaan in ieder geval... Uh, en met een eigen lichaam nog op straat, op straat liggen. Ja, ze lijmen zich vast en zo. Ja, Stoel, o, dat weet ik al niet. Maar ja, die hey. ene acteur die, uh, die gisteren uh, uh, de, de televisie was, die heeft toch uh, gezegd: van nee, ik ga niet demonstreren want ik ben. Ik mag daar niet zijn. Dus dan heb ik daar respect voor. Dus ik ga gewoon op een andere manier iets bijdragen aan ja, deze nee. demonstratie van Extension Rebellion. Ja, maar ik heb daar nog wel een heel mooi bericht over. Ik weet niet of je eerst muziek wil draaien. Nee, doe maar het bericht. Er is uh, een varken, The Empire Strikes Back, hè? want er was een varken in Hongkong. Die stond op het punt om geslacht te worden. En die heeft gewoon zijn slager... om het leven gebracht. Oh. De slager had het varken... eerder neergeschoten met een verdovingspistool. Maar het varken kwam net voor de slachting... kwam hij bij. En vermoed wordt... dat het varken, nadat hij bij, bij kwam... overeind is gesprongen. En hierdoor... heeft hij de slachter omver geduwd. En hierdoor is de slager opgevallen. En hij heeft een wond opgelopen... van zo'n 40 centimeter. Wow. Ja, het hakmes waarmee hij zou slachten... lag nog in zijn hand toen, hij, toen de collega... hem op de grond vond. En de man is nog naar het ziekenhuis gebracht... maar hij is echt aan zijn verwondingen overleden. Zo! Dus nou ja, de precieze doodsoorzaak wordt nog verder de onderzocht. De animal farm. Ja! Haha. Maar een verklaring van de autoriteiten luidt als volgt... het ministerie van Arbeid is bedroefd door de dood van de persoon... betuigt zijn diepste medeleven met zijn familie, aan zijn familie... maar hoe het met het varken in kwestie is afgelopen... is niet duidelijk. Want worden daar ook nog mededelen, medeleven aan de familie van het varken gedaan? Dat is de vraag. We zijn toch in deze wereld... Ja, zover zijn we er nou afgekomen. We moet het naartoe. Jezus, wat een bizarre geheim. Empire Strikes Back, hè? Dat vind ik wel. Hij was well. slecht slagen, trouwens. <laughs> Echt een heel slechte slager. Oké, okay, ik hoorde hem gisteren. Nee, vorige week hoorde ik hem hier bij ZFM. Voor acht uur. Ik denk, ik ga hem nog een keer draaien. Wat was dit ook weer een leuke plaat? Wat is het nog steeds een leuke plaat? Silent Express. Binnenkort in Alkmaar te zien. I'll be around. Sounds. Leuk dit hoor. Deze is mijn oparmen. Het geluid van de jaren 80 is terug. De Silent Express Nederlandse band. I'll be around. En ja, ze komen binnenkort in de buurt van Alkbar. En daar gaan ze optreden. Volgens mij is het ergens in Maart of zo. Nou, eens kijken of ik via Peter nog wat kaartjes kan uh, regelen... want het is nooit verkeerd om daar eens even te gaan kijken. En het loopt tegen het einde van het radioprogramma. En uh, ja, gisteren zag ik nog even televisie te kijken. Brainpower moest er iets uh, zeggen over de rechten die Justin Bieber gaat verkopen. Zijn ja. muziekrechten. Daar krijgt hij 200 miljoen voor of zoiets. Ja. Uh, Erg bijzonder wat een prijs. Maar dan wel de platen die hij al uit heeft gebracht voor het nieuwe werk... houdt hij zelf de rechten. Maar ze denk ik, misschien ja. ga ik toch nog een paar knijters maken. En dan kan ik daar nog wat centjes over verdienen. Alhoewel hij volgens mij al een paar honderd miljoen heeft. Heeft hij nou, weet ik veel, een half miljard? Ik weet niet hoeveel hij Dat heeft. Het is maar... een grote hoop waar de duvel op scheidt. Ja, maar uiteindelijk was ik wel onder de indruk van het babbeltje wat Brain Power deed. Ik vond het echt zo. Die gast is ja. goed van de tong in hem gesneden. Zou babbel, ook, de babbel. Is hij soms ook uh, iemand die uh, mensen managt? Dat weet ik niet, maar hij... Het zou eh, zomaar kunnen, denk ik. Hè? Dat een, hij uh, ook mensen begeleiden en zo met uh, hun... Ja, dat is ook een uh, goede... Wat hij hij, weet, overal, het hij weet het gewoon allemaal. Hij ja. weet het gewoon allemaal. Uh, hij is natuurlijk ook rapper. En rappers zijn over het algemeen toch wat sneller. Ja, ja. ja. Maar, wat vertel. Ja, ja, ja wat, wat je al ziet, hè, Justin Bieber. Geen privacy, not, not at all. Maar nee? het is vandaag dus de dag van de privacy. En, uh, de, uh, maar het is wel de Europese dag van de privacy. Het is een dag waarop we internationaal extra aandacht schenken... aan persoonsgegevens en het belang van de juiste bescherming ervan... En de Dag van de Privacy richt zich vooral op te informeren over de rechten die we hebben binnen de Europese Privacywetgeving, de AVG. En uh, het is dus uh, voor de Autoriteit Persoonsgegevens ook een belangrijke dag. En bedrijven en organisaties worden dus aangespoord om de bescherming van persoonsgegevens te verbeteren. En uh, zo van vandaag vieren wij onze privacyrechten. Heeft u de taart al besteld of krijgt u alleen maar cookies? Hè? Want dat kan natuurlijk ook. Dat, oh, ja. is, dat, zeg ik, dat is mijn eigen reclame. Ja, klik, Ik wil door. Hup, klik, huppah, ja, maar het is klik, klik, klik. Ja. ja, ik vind het ook een beetje moeilijk. Want dan wil je informatie hebben. Ja, en dan is het gewoon maar uh, zomaar uh, weg. Weet ja, je, wel? je verkoopt je ziel in één keer gewoon. Aan de duivel. Want, want daar hebben we ook gezien om dat allemaal te gaan lezen. Weet je hoeveel tekst het allemaal is? Gewoon? Ja, nou, goed, ja. privacy. Goed, aan de <laughs> ene kant uh, willen we graag alles laten zien wat we zo in zo'n dag hebben gedaan. Nou, even niet hoor nu. Maar ja, ja. ja. je moet het eigenlijk niet doen. Nee, nee, nee. Ja, ja. En doe jij wel eens TikTok? Of je, je kinderen doen dat? Nee, volgens mij ook niet. Nee, nee. nee. nee. Volgens mij hebben ze een klein groepje waar ze al filmpjes filmpje naartoe sturen. Ja. En, uh, nou nee, ja, goed. Soms volg ik het en soms denk ik van, die is, uh, Nee, vertel het aan de keukentafel. Ik snap er niks Dan van. Dan kan ik rechtstreeks nog wat vragen stellen. Want ik snap helemaal niks van dit filmpje. Nou goed, je begrijpt dat het uh, einde van dit radioprogramma. Dit is stoelbak Mooi uh, Fijne uitzending en wij zien elkaar volgende week weer. Echt we horen elkaar volgende week. Zeker, het gaat nog maar door ook. hè? Ja. Hallo Parks, Black Dog. the like right off your lips.